Um... Zes uur. Christian Wonenbakker met het NOA. Je lijkt te wankelen. De strijdende partijen beschuldigen elkaar over en weer van grootschalige schendingen. De Russische president Poetin, die het Syrische regime steunt, zegt dat de VS verantwoordelijk is als het bestand in elkaar stort. De VS steunt sommige rebellengroepen. De ministers van Buitenlandse Zaken, Kerry en Lavrov, hebben gebeld over de situatie in Syrië. Lavrov zegt dat Rusland ervoor zorgt dat de Syrische regering meewerkt aan het leveren van noodhulp, een van de doelen van het bestand. Eerder Vandaag zei president Obama juist dat de Syrische regering de humanitaire hulp blokkeert.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 Twee vloggers zijn er donderdag in geslaagd illegaal de Kuip binnen te komen... voor de wedstrijd Feyenoord-Manchester United. Verkleed als journalisten van Fox en met nagemaakte perskaarten... kwamen Willem Vink en Teun Peters door de controles... en konden ze in de Kuip een video maken. Een beveiliger nam hen zelfs mee naar het veld... om met Feyenoord-speler Terrence Congolo te praten. De actie van de vloggers is pikant... omdat Feyenoord extra veiligheidsmaatregelen had genomen.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 like Uh, ja, ook hier in de studio aanwezig geweest Marike van Huis en uh, Flying Solo en uh, ja net natuurlijk uh, ja, Proud Sound, uh, Anki en Danny en uh, natuurlijk Wesley Meurs hier aanwezig geweest. Hier bij CFM Entertainment for you op die 106.9 in de vrijheid en 104.5 op de kabel. En uh, ja, we gaan een, een lekker stukje muziek draaien. Want ja, we zouden eigenlijk nog een, een artiest hier uh, hebben, maar helaas die heeft haar uh, ja, voet verzwikt. Dus ja, die kon vandaag niet komen. We gaan verder met Aqua en Back to the 80s. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Tot 7 uur ben ik bij u. Ondertekende Fred Heij, hier bij CFM Met Entertainment for You. Back in the Ronald Reagan days. When we put satellites in space. When boys wore skinny leather ties. Eminem was just a snack And Michael Jackson's skin was black Back to the is hier op 106.9. En we gaan lekker verder met een Nederlandstalige hit van Els Bakker. En ja, het is klaar. Het is klaar. Wow, nou, hier wow. nog niet hoor. Hier zijn we nog niet klaar. 7 uur pas. Ik heb de hele nacht alleen gewacht op jou. Ja, het is klaar. En we gaan lekker verder met, uh, ja, Richard Duran en Always the Sun. Nou, scheent hij maar altijd. Her grows. Nou, het zou niet goed komen, hè. Komen we hier ook water tekort? Every breath is cold as ice. Where lies are true.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 Maakt zij haar keuze straks bekend Oh wat een plaatje van een vrouw Die zij voor mij of toch voor jou Ons leven draait toch niet om haar Zij drijft ons nooit uit elkaar Waren we soms door haar schoonheid verblind Dachten we soms weer aan hoe? Hadden we dit maar vergeten, mijn vriend, of zou je het toch nog eens doen? Oh, wat een plaatje van een vrouw, kiest zij voor mij of toch voor jou? Mijn vriend wordt nu mijn concurrent, maakt zij haar keuze straks bekend. dan de twee ras Amsterdammers en uh, Tino Martin en Dries Roelvink. En uh, ja, oh, wat een kanjer van een vrouw. En uh, wat gaan we doen? We gaan lekker, uh, lekker de muziek draaien. Gaan tot zeven uh, tot uur. En uh, ja, Charlie Poet en Selena Gomez en We Don't Talk Anymore. Welkom hier bij Entertainment for You. Het tweede uur van Entertainment for You bedoel ik. En uh, ja, bij CFM op die 106.9. Ja, ik uh, ben een beetje... Nou, dan doen we dat niet meer. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, We don't talk anymore. Brain. Oh, it's such a shame Put en Selina Gomez en we don't talk anymore. We gaan verder met een Nederlandstalig plaatje Denny of, of Dennis van Dijkhuizen. En uh, ja, geef me nog een laatste kans. Ik zie je huilen elke nacht. Dat heeft me pal mijn stuk gebracht. En het doet me zo'n pijn, als je zegt ik ga. Als je mij nu echt verlaat, niet voor mijn liefde openstaat. Jij en ik waren voor altijd, waarom raak ik je dan nu kwijt? No Kom, wil jij niet meer? Is dit nu echt de laatste keer? Is die tijd van samen zijn, mijn lieveling dan nu voorbij? Geef me nog een laatste kans. Bruine ogen Hebben me nooit bedrogen Je doet me pijn Het valt zo zwaar Want wij horen bij jou Van Heijhuizen en uh, ja geef me nog een laatste kans. Zomer op je radio. Zo is dat. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Kane en Everybody's Changing. En, uh, ja, we gaan lekker verder met uh, ja, de allernieuwste van Elitse Hille. Uh, ja, uit, uh, uit dat mooie Friesland. En hij uh, heeft het over uh, zolang uh, ja, er een droom bestaat. Ja. Ja, en hij is, uh, hij is net één dag uit. Ja, één dag maar. Ik zie een groot verdriet Diep in jouw ogen Want die kerk en die blik Die heeft nooit gelogen Geef mij jouw laatste traag, Want ik kan ze dragen Kijk me in zeven na. To laat je maar gaan Luister naar wat ik jou Nu heb te zeggen Neem het als een gescheid In jouw leven mee Zolang er een droom bestaat Is er een morgen Van Litse Hille. Ja, gisteren uitgekomen. En uh, zolang ja, er een droom bestaat, dan uh, blijven we hoop houden. En zo is het. We gaan lekker door tot de klokjes van uh, 7 uur. En zodanig natuurlijk nog uh, de drie op de rij van uh, Fred Heijn, natuurlijk. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken. See you tonight I won't ask for promises So you don't have to lie Tonight. To tonight I'm not talking About moving in And I don't want to change Your life But there's a warm window And the stars around And I'd really love to see you tonight. To tonight I'm not talking About moving in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 John Ford Colly. en I, uh, I dream really love to see you tonight en daarna de, natuurlijk de Boys Town Gang uit uh, 1982 maar liefst 11 uh, weken in de top 40 gestaan met your just too good to be true en can't take my eyes off of you en deze laatste was natuurlijk uh, Fleetwood Mac en uh, say you love me we gaan lekker verder met uh, ja, waar we eigenlijk het eerste uur een beetje mee be geëindigd zijn. Ja, ja, die konden we helaas niet, uh, niet draaien meer natuurlijk. Uh, dat was Antonio en Boem oh. Dus Tot zeven uur ben ik bij u. Blijf lekker luisteren. Cfn Entertainment for You. 106.9. Hier vanuit Zandvoort. maar dat gaat door je lichaam. Deze nacht die zal tot morgen gaan duren, Maar de gek al doet het uren en uren. Schud met je billen, voel de passie door je aderen trillen, laat mijn handen door je haren heen glijden. Laat laat ik deze dans ons verleiden. Door jou ga ik leven, mijn ja. hart wil ik geven, wie wist van ons beiden? wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit zal schijnen Is de nacht van ons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 Wat het is. Jij breekt de spanning die ik mis. Het is jouw spel dat mij soms kwelt. Soms word ik gek van je jaloezie. Maar als je ogen mij weer dwingen, kan ik er niets tegen beginnen. Ik ben betoogd, ik geef me over als ik jouw lichaam zie. Oh, oh, oh. soms is die twijfel.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 Vandaag aanwezig hier in de studio geweest, Wesley Meurs. En ik wil dat je bij me bent. Ja, we gaan er nog een lekker plaatje draaien voor de... Ja, het is haast zeven uur. We zit de haast alweer op. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Zo is dat. En uh, we gaan lekker verder met Mike Peterson en uh, Telkens als je naar me kijkt.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 En u hoort het, uh, ja, het zit er weer op. Twee uurtjes, CFM uh, Entertainment for You hier vanuit Zandvoort op die 106.9, 104.5 op de kabel. Ja, mijn naam is Fred Heij en uh, ja, helaas het zit erop. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En vandaag hadden we te gast natuurlijk Wesley Meurs en Danny en Ankie Jansen natuurlijk uh, van uh, Proud uh, Sound. En uh, ja, ik zou zeggen, graag tot volgende week. Groetjes, bye bye.